Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Nederlander bekend bootmoord India, zeggen autoriteiten. Ronnie Brunswijk wil meedoen aan Surinaamse presidentsverkiezingen. En MKB Nederland bezorgt over cyberaanvallen. Het weer volop zon, weinig wind en het is 8 tot 10 graden. Morgen neemt de oostenwind toe, eerst schijnt de zon nog... maar later op de dag raakt het bewolkt. Dinsdag, woensdag en donderdag gaat het regenen. Een Nederlander die in India een jonge Britse vrouw zou hebben vermoord... heeft bij de politie een bekentenis afgelegd. Nu er meer details naar buiten komen... wordt duidelijk dat er op de woonboot een gruwelijke moord is gepleegd. Zo tientallen keren met een mes zijn gestoken. Eerder sprak ik met correspondent Caspar Thomas... en hij vertelde over het politieverhoor. Um, nou, het volgende is erover naar buiten gebracht. Het schijnt eruit te zijn dat Richard W. Uh, Sarah Gross heeft omgebracht met inderdaad op haar woonboot. De politie brengt naar buiten dat die uh, meststeken voornamelijk uh, rondom haar genitaliën zaten. Dus het zijn vrij gruwelijke details die daarover uh, naar buiten komen. En om wat voor omstandigheden is deze moord gepleegd? Waar zaten ze bijvoorbeeld? Uh, ze zaten in Srinagar in uh, Kashmir, in het noorden van India. Um, Gross was een toeriste die daar uh, in sinds twee maanden op die boot zat. Uh, de W had op dezelfde boot ingecheckt uh, twee dagen geleden. En die Sarah Groves, uh, wie is zij? Uh, zij is een, een fitnessinstructeur uh, uit Guernsey, uh, het eiland voor de kust van Engeland. Jonge en... dame, 24 jaar. En uh, de booteigenaar die kende haar, hè? Ja, de booteigenaar, uh, dat is de kom berichten naar buiten ook... dat uh, de, de booteigenaar en uh, deze dame in de Engelse pers worden gesuggereerd... Dat de twee een relatie hadden. Um, hier in India worden de, de, zijn de ouders bijvoorbeeld op televisie die zeggen dat uh, um, Gross echt als een dochter voor hen was. Dus er zijn, uh, er zijn inderdaad banden tussen uh, de Gross en die familie. Maar de precieze details daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk. En terug naar de Nederlandse verdachte. Wat staat hem te wachten? Uh, ja, dat hangt er helemaal vanaf uh, hoe deze zaak zich verder gaat ontwikkelen. Op zich is het zo dat in India een bekentenis voor de politie is niet geldig, daarna ook in de rechtszaal. Dus daar moet je nog een keer apart bekennen. Um, dus dat hangt er af of je dat nog inderdaad nog een keer zal doen. En vervolgens zullen de vraag wat hem ten last wordt gelegd. Op moord staat in India als hoogste straf de doodstraf. En sinds kort ook, er wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar de toedracht van het misdrijf over seksuele motieven. sprake was van seksuele motieven. Uh, en sinds een dag of vier is ook uh, dat een misdaad in India, een verkrachting met de dood tot gevolg. Uh, waar uh, de doodstraf op staat. En... Dus mocht uh, de w inderdaad uh, hier voor het gerecht komen... dan uh, uh, staan daar eventuele zware straffen voor. En die straffen zijn verhoogd. En, en Dat heeft dan te maken met de nasleep van die verkrachtingszaak... in die bus bijvoorbeeld, van dat meisje? Ja, sinds uh, de verkrachtingszaak in Delhi in januari... Uh, wordt dit onderwerp uh, geweld... Tegen vrouwen met, met seksueel geweld en vaak ook met dood tot gevolg. Dus het ligt echt onder een groot glas hier. Dat is een onderwerp waar enorm uh, staat enorm in de aandacht En ook deels van de publieke druk daarvan zijn dus de straffen voor dat soort misdrijven enorm verhoogd. Correspondent Kasper Thomas in India was dat. Gaan we naar Suriname. Ronnie Brunswijk wil over twee jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen in Suriname. Brunswijk zit nu nog in de coalitie met huidige president Daisy Bouterse. Correspondent Harmen Boermoom. Brunswijk, hoe heeft hij dit bekendgemaakt dat hij mee wil doen? Hij heeft een artiest naar Suriname laten komen, Rick Ross... een bekende Amerikaanse rapartiest. En hij heeft in het overvolle stadion waar hij optrad, die artiest... heeft Brunswijk gezegd dat hij wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen... dat hij president wil worden in 2015. En hij heeft dat ondersteund door met dollarbiljetten van het... Uh, 100 dollar biljetten uh, vanuit het van podium het publiek in te gooien. Nou, dat maakt je al meteen een stuk populairder dan waarschijnlijk. Absoluut. Uh, waarom wil hij dit? dat dit een, een publiciteitsstunt is. Je ziet de verkiezingen nu al naderen. Het is pas over ruim twee jaar, maar er beginnen zich toch bepaalde kanten af te schilderen. Uh, hij zit nu, zoals je al zei, in de coalitie met president Bouterse. Maar wie ook erg aan de weg aan het timmeren uh, is, dat is Jan Santoki. dat is de leider van de oppositie, de VHP. En daar gaan stemmen op dat uh, Santoki en Boutersen wel eens samen zouden kunnen gaan werken in een nieuwe coalitie na de verkiezingen van 2015. En ik denk dat Brunstwijk op die manier wil proberen, of op deze manier, wil proberen euh, zichzelf naar voren te schuiven euh, en zijn populariteit te vergroten. Want heeft hij heeft Boutense hem niet meer nodig. Dus hij kan alleen maar door zichzelf sterker te maken, maakt hij dan een kans. Of misschien wil de grootste te worden zelfs. Um... Ja, nou, ik, denk niet, ik denk niet dat hij de grootste gaat worden, maar wel in ieder geval dat hij een belangrijke partij blijft. En het uh, wint van, uh, van Santoki waardoor Boutense, die uh, nog steeds toch wel de populairste is, kan kiezen uh, tussen Santokki en, uh, en hem. Hij is nou begonnen met in ieder geval dollars het publiek in te gooien. Hoe gaat hij nog meer proberen kiezers voor zich te winnen? Nou, Suriname kan zich voorbereiden op een aantal grote concerten. Hij heeft aangekondigd dat Rihanna uh, in augustus komt. En hij heeft voor de periode in de aanloop naar de verkiezingen van 2015 al beloofd dat Beyoncé hier gaat optreden. Dus uh, Suriname kan zich, uh, kan zich gaan voorbereiden op een aantal grote en bekende popconcerten. Ik begrijp dat hij hier genoeg geld heeft. Hij heeft heel veel geld. Hij heeft natuurlijk in de jaren 80 uh, de Middellandse oorlog tegen Bouters gevoerd. Uh, hij heeft daarmee uh, hele grote gebieden onder zijn hoede gekregen en in die gebieden zit heel veel goud. Hij heeft als een ware warlord daar zich daar toe geëigend en het inmiddels legaal op zijn naam gezet. Hij heeft tal van goudconcessies, uh, hout, in de houthandel zit hij ook. Dus het is inderdaad naast politicus en parlementariër is hij ook een schatrijk zakenman. Harmen, dankjewel, Harmen Boermoom, vanuit Parawaribo. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. MKB Nederland maakt zich grote zorgen over de cyberaanvallen... op de Nederlandse banken van deze week. Voorzitter Hans Biesheuvel zei in het tv-programma Jinek op zondag... dat hij bang is dat dit soort aanvallen grote schade kan veroorzaken. Ik heb geen getallen, maar het is natuurlijk vreselijk. Hè? Kijk, veel ondernemers staan al onder druk. Onzekerheid is op dit moment al heel erg groot. Iedere euro die aan de kassa wordt afgerekend, kan, kunnen de ondernemers heel goed gebruiken. Mm -hmm. ja, je kan dit er gewoon niet bij hebben. En ik zou zeggen, het is nu, moet nu echt afgelopen zijn. Er moet duidelijkheid komen voor ondernemers. Want ik vind het eigenlijk een onacceptabele situatie ja. dat in, in een maatschappij waar we zo inzetten op innovatie, zo inzet op digitalisering, dat we ons hier druk over moeten maken afgelopen week hadden banken last dus van die cyberaanval. Verschillende klanten konden niet bijvoorbeeld internetbankieren. De bouw van een nieuwe olieterminal in de Rotterdamse haven... gaat definitief door. Havenbedrijf Rotterdam, een Nederlands en een Russisch bedrijf... hebben een overeenkomst getekend. Zo heeft minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt... Volgend jaar wordt begonnen met de bouw... en de verwachting is dat de terminal in 2016 klaar is. Bouw kost ongeveer 800 miljoen. Nu al komt 30 van de ruwe olie... en 45 van de olieproducten in Rotterdam uit Rusland. En daarmee is Rusland de belangrijkste leverancier. Chinese president Xi heeft in een toespraak gezegd... dat geen enkel land de wereldvrede mag bedreigen. Hij voegde eraan toe dat China zich wil inzetten... om de spanningen in brandhaarden te verminderen... Maar Xi kwam niet met concrete plannen over de omgang met buurland Noord-Korea. Door dreigende oorlogstaal van het Noord-Koreaanse regime... zijn de spanningen in de regio de afgelopen weken flink opgelopen. Volgens de Chinese president bedreigt het socialistische optreden... van sommige landen de vrede. Maar het is niet duidelijk of hij daarmee Noord-Korea bedoelde... of de Verenigde Staten, dat geregeld de doelwit is van Chinese kritiek. En gisteren werd bekend dat het Amerikaanse leger een test met een lange afstandsraket heeft uitgesteld. De Verenigde Staten willen zo voorkomen dat de spanningen met Noord-Korea verder oplopen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is vandaag en morgen in Nederland. Hij is in Den Haag voor de conferentie van de Internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW. Vanmiddag wordt Ban Ki-moon ontvangen door koningin Beatrix op Huis ten Bosch... en ook heeft hij gesprekken met minister Ploemen. Later vandaag is Ban Ki-moon bij premier Rutte. De OPCW zet zich in voor de vernietiging van alle chemische wapens in de wereld... en wil voorkomen dat ze ooit nog worden gebruikt. Organisatie staat de VN bij in het onderzoek... naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. In Italië is een koelwagen uit Nederland onderschept met 1000 kilo hash. De drugs hadden volgens Italiaanse media een waarde van 15 miljoen euro... Nederlandse bestuurder is opgepakt. De vrachtwagen die in Nederland was geladen met aardappelen... werd zaterdag onderschept, gisteren dus in een buitenwijk van Rome. Politie kwam de truck op het spoor in een lopend onderzoek naar drugshandel. Sport. In de eredivisie is FC Utrecht tegen ADO Den Haag aan de gang. Bas en we hadden het een uurtje geleden over revanchegevoelens bij de Hagenaars. Maar dat is sowieso lastig eigenlijk, hè, tegen Utrecht uit. Ja, zeker. Het is nog 0-0 na 39 minuten. Den Haag begon, vond ik, wat slordig. Maakte nogal wat onnodige fouten. Het merkwaardige is dat in de laatste 10, 15 minuten nou juist Utrecht dat is gaan doen. Waarbij ook Van der Marel, de, de rechtsback zich een aantal keren van zijn mindere kant heeft laten zien. Dat heeft niet rechtstreeks, maar toch in ieder geval indirect twee grote kansen opgeleverd voor Ado. Eerst een vloeiende aanval over de andere zijde, die eindigde bij Kolk. Zijn schot ging tegen Ruiter op en even later, toen wel over de kant van Van der Marel, zeg maar. Een aardige actie van koppers te linksback die een voorzet afleverde op het hoofd van Van Duinen. Die kopte, iedereen telde hem eigenlijk al, maar er was nog net op het laatste moment een handje van doelman Robin Ruiter. Om te voorkomen dat die bal in het doel ging. Nu mag Utrecht weer eens een keer naar voren, dat is dus eigenlijk al een tijdje geleden... Bulthuis en Van der Gun proberen te combineren. Bulthuis wint het duel. Zou een voorzet moeten geven. Dat lukt niet omdat Ommero goed verdedigt. Dat heeft Utrecht nog wel een hoekschop op. Vijf minuten nog in de eerste helft. 0-0. Weer klassieker Parijs-Roubaix. Guillaume Lippens. Um, veel namen hebben we afgezegd of zijn geblesseerd door valpartijen. Er um, zijn toch de favorieten die er nog zijn. Houden die ze nog rustig nu? Ja, die houden zich nog relatief rustig. Uh, eigenlijk de favorieten die er zijn, zeg je. Ja, eigenlijk moet je daar enkel fout van maken. Want uh, één man steekt natuurlijk met kop en schouders ja. boven al die favorieten uit. En dat is Fabian Cancellara, winnaar ook van de Ronde van Vlaanderen. En met Stip uh, ja, de best genoteerde man bij de Boekmakers. Maar daarachter, omdat natuurlijk Tom Bonen en die bij is, Peter Sagan is er niet bij. Heb je toch een heel veld van renners die uh, ja, een gooi zouden kunnen doen hier naar de overwinning. Die kunnen profiteren. Lars Boom daar bij de Boekmakers als 1 na best. Telefini, denk aan Hushoff, Stennert, die Engelse kampioen. Chavanel, Pozzato. en wie weet misschien wel een paar andere Nederlanders. Langeveld, Terpstra of ja. Velers. Dat zijn de mannen die we kunnen verwachten. We hebben nu net wel even een kopgroepje gehad. En dan zie je toch meteen dat het bij die ploeg van Fabian Cancellara, Radio Shack, dat het alle hens aan dek is, want ze reden in no time dat gat weer dicht... met een kopgroepje met Boas van Hagen, ook een gevaarlijke outsider. Maarten Charlinghi, twee jaar geleden, derde in deze wedstrijd. Maarten Wijnands, ploeggenoot van Stuart O'Grady zat erbij. Geraint Thomas, Andreas Klier, Bozic. Dan heb je het toch meteen over serieuze namen die in de aanval gaan. Terwijl we nu vijf kasseien stroken gehad hebben. En nog 128 kilometer te koers hebben. Alles is nu weer bij elkaar. Aan de achterkant, daar gebeurt natuurlijk van alles. Renners die het tempo niet meer kunnen bijbenen. Sebastian Rosseler, hoofdschuddend. Een renner van Garmin is dat een Belg. Die hoofdschuddend uh, zich laat afzakken uit uh, het eerste peloton. Hij heeft moeite om erbij te blijven. Nee, het gaat allemaal gebeuren. In de komende streek, stroken, we zijn in elk geval op de kasseien aangeland en één ding: het is stofhappen vandaag. We blijven nog even bij het wielrennen, maar dan bij de wat minder leuke kant. Lance Armstrong heeft bij de rechtbank van Arsten een zaak aangespannen... tegen de verzekeringsmaatschappij die ruim 9 miljoen euro heeft teruggevorderd. Het bedrijf wilde premies voor de toerzegers van de renner terug... omdat Armstrong inmiddels heeft bekend doping te hebben gebruikt. In het verleden weigerde de maatschappij al de bedragen uit te keren... omdat de maatschappij toen al dacht dat Armstrong verboden middelen gebruikte. een schikking betaalde de firma toch uit. Armstrong claimt dat dit nu nog steeds rechtsgeldig is. Inge Dekker heeft bij de Swim Cup in Eindhoven de WK-limiet op de 50 meter vlinderslag gezwommen. Ze bleef tijdens de series vanochtend een fractie onder de vereiste tijd. Kwalificatie voor Dekker is verrassend. Na de Olympische Spelen legde ze zich vooral toe op haar studie. Maar nu komt de prioriteit weer bij het zwemmen te liggen. Ja, goed, ik ga nu gewoon weer uh, vol in training. en. Uh, ja, ik moet mijn studie dan een beetje ertussendoor uh, zien te doen. En, uh, het is gewoon super om een WK te zwemmen. Ook nog in Barcelona, waar ik tien jaar geleden voor het eerst een WK zon. Dus uh, nee, ik ben er gewoon weer bij. Dekker is er weer bij. En binnenkort beslissen of ze zich in Eindhoven of Amsterdam... zal gaan voorbereiden op het WK. En overigens zwom Ranomi Joy vanochtend ook onder de limiet. Maar zij was al zeker van een startbewijs. Eén keer de hoofdpunten. Nederlander bekend bootmoord India, zeggen autoriteiten. Ronnie Brunswijk wil meedoen aan Surinaamse presidentsverkiezingen. En MKB Nederland bezorgt over cyberaanvallen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De hij hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstribune deel 2. Met als gast Peter Winnen, oud wielrenner. Vliegende keeper Jules van der Wart, is uh, op pad. Op het antwoordapparaat een vraag over de ondertiteling van dialecten. Dat is uh, niet zozeer een beleid over bij de omroepen ten aanzien van ondertiteling. Want waarom wordt dit wel ondertiteld? Ja, wat zijn jullie nu aan het doen nou? We zijn nu uh, al het hout. Dat pakken we nu op één bult. Tot 4,5 meter hoogte. Hoge dat mag niet. naar reglement. En, uh, en dit dan weer niet. De boom hè, broezen, uh, drop of gaan vreten. Ik had ontzettend gehad met joh. En dat was hartstikke mooi. Dat heb ook gewaardeerd. Nou, straks hoort u op die keuze wel of niet ondertitelen uh, hoe dat gaat. We houden u op de hoogte van Utrecht. Ado Bas daar. En de perstribune.nl voor uw vragen of opmerkingen. Twitteren kan ook hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Met autowielrenner. Peter winnendag, Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ik vind het altijd ver uit Limburg. Valt het mee? Ja, ik kom zo Noord-Limburgse. Oh, valt op zich van mee. Kijk, ja. Maastricht is voor mij ook alweer een uurtje naar het zuiden. Ja, dus, dat is waar. Uh, ik ben bijna van Gelderland uh, zelfs. Leg eens uit. Nee, ik ben, uh, ik naar mijn woonplaats. Dus is het hoekje uh, Brabant-Gelderland-Limburg. Oh zo. Dus, uh, ja, ja, ja. Het, uh, het klinkt zuidelijker dan dat het in principe is. Ja. Parijs-Roubaix nog verder weg? Was niet jouw cup of tea destijds? Nee, ik werd er nooit op gesteld. Ik had het bestuur niet voor dat soort wedstrijden. Ik was uh, voor de koersen in de zomer, hè, voor Tour de France. En dan vooral voor het hooggebergte. Ik was te licht. <lacht> <laughs> van Parijs-Roubaix. Dat ja. was net een rubberen balletje hè, als ik op de stenen reed. Hè. Zeg maar, betekent het dat de kasseien jou ontgaan zijn in de carrière? Uh, nee hoor, ik heb toch wel regelmatig op uh, stenen gereden. Je had bijvoorbeeld uh, begin jaren tachtig nog... Uh, had je toch echt ferm uh, kasseistroken, hoor in de, de Noord-Franse etappes in de, in de Tour. En uh, ja, goed, die finale van parijs roubaix uh, die heb ik vaak gereden... maar niet in parijs roubaix zelf. Nee. Dus volgende week komt jouw nieuwe boek uit, God of uh, Duivel... Dat is een intrigerende titel. Waar komt die vandaan? Um, ja, waar komt die titel vandaan? Uh, kijk, het, het, uh, het, het gaat over dopinggebruik in, in wielersport. Dopingmisbruik misschien. En uh, ja, voor de ene is het een god en voor de andere is het een, uh, een duivel. Hè? Want je ondertitel, ja, het gaat over doping. Alles over doping. Ja, bijna alles. Oh, okay. <laughs> kijk, het, het boek bestaat uit een verzameling columns die. Uh, die over een periode van 10, 12 jaar geschreven zijn. En daar komen weer een aantal eh, schandaaltjes bij elkaar. En eh, er wordt telkens op een, op een bepaalde manier over gereflecteerd. Over, over de actualiteit eh, van, van tijd En op die manier kijk je vanuit een heleboel... Eh, ja, sekshoeken, zo zal ik het noemen. Naar die eh, actualiteit. Is, is het een bewuste keuze om te zeggen... ja, maar ik pak echt die doping als uh, leidmotief... Ja, het, het, is, het was wel een bewuste keuze, want het is uh, van de winter nogal raak geweest. Hè? Met, uh, met bekentenissen, met uh, schandalen, met zaken die uitkwamen. Uh, ja, de grootste toer, generale tijden, sneuvelde. Nou ja, dan uh, kun je rustig stellen dat er wat aan de hand is. Ja, het is bijna niet leuk meer om nog naar een volgende toer te gaan kijken. Hè? Met, ja. Oh, ik weet nog wel, Jan-Janssen won, Jim weet je wel, dat soort uh, uh, types. Uh, Lucien en maar. We gaan ver terug in de tijd nu. Maar ja, wat moeten mensen van nu met. Uh, ja, wie heeft wanneer welke tour gewonnen? Um, ja, Lastig. nou ja, kijk, als je, als je over het onderwerp spreekt, over die doping spreekt, je moet er telkens een tijdsbalk uh, onder. Elke generatie had uh, met zijn eigen medicaties te maken. En je kunt bijna stellen dat het vanaf uh, ja, begin jaren negentig echt eh, totaal, maar dan ook totaal geëscaleerd is. Ja. Het, het werd echt een, een, een bewapeningswedloop. Uh, wat zeg je hiermee? Uh, Dopinggebruik in de wielersport. En Zeker in grote evenementen, zware evenementen als de Tour... is van alle tijden, alleen het is geperfectioneerd later in de tijd? Uh, nou, er kwamen andere medicamenten, andere methoden uh, ter beschikking. En uh, ja, wat dan vooral telt, dat waren uh, middelen die... Echt hielpen. Hè? Ja. Er, was, er was onderhand anderhalf even gezocht uh, naar, naar het uh, elixir, hè, naar het ultieme middel. Maar dat is eigenlijk pas helemaal op het einde van de jaren tachtig is dat ontdekt. Toen, uh, toen de EPO op de markt uh, kwam. En toen is Armstrong met zijn postelploeg dat, uh, dat ook in gebruik gaan perfectioneren. Nou, zonder hij, dat daar het licht opviel? Hij was niet, niet, niet de enige natuurlijk. Kijk, in het begin was dat medicament, dat was er, want het was een, een medicament natuurlijk. En uh, zoiets uh, sluipt uh, als het ware de sport binnen. En dan blijkt het inderdaad wat te doen. En ja, het, het, het raakt verder ja. uh, verspreid. En op een gegeven moment wordt het ook duidelijk... Uh, bij de uh, antidopinginstanties ja. dat, dat er iets is. Maar <laughs> Dan is er nog geen, <laughs> geen controlemiddel natuurlijk. Nee, maar het is wel zo, ja. Peter. Je hebt zelf ook, uh, geloof ik, in een, een KRO-brandput uh, of report... Uh -huh. uitzending dopinggebruik toegegeven. Hè? Ja. Uh, Steven Rooks was daar ook bij. Ja. Dus uh, het, het is er altijd geweest. Alleen erg, erg erger, ergst... In, in, in de ja, tijdbalk. Ja, ja, ja. Kijk, een wielrennen is een, een hele zware sport. En ook een vrij ongezonde sport. Uh, dat was het al vanaf, uh, ja, vanaf de allereerste uh, wedstrijden. Dus er is anderhalve eeuw lang. zijn er ook naar, naar manieren gezocht om vooral je, je eigen machinerie. Uh, uh, goed te houden. Op gang te uh, houden. En houden en ja. op, om, om, om je mentaal ja. uh, goed te houden. Ja. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen van de perfectionering. Weet je in ieder geval. Het is uh, uh, medisch verantwoord. Hopelijk. Ja, ja, ja. ja. Kijk, ik, heb, uh, ik ben zelf kreur uh, geweest in, in de jaren tachtig. En in die tijd gold toch vooral. Uh, ja. Kon je, kon je best wel spreken van medische begeleiding. En, en soms ging het over dingen die zogenaamd niet mochten. en Soms ging dat over dingen die gewoon regulier waren. Het wordt allemaal, allemaal tot, tot de medische begeleiding. Ja, maar die medische ja, begeleiding ja. begeleidde mensen... die misschien veel naïver waren... dan de huidige renners vandaag de dag. In, um, in de kennis en kunde over dat soort zaken. Ja, mogelijk wel. Ja, ja, ja. ja ik denk wel... Um, f, ja, dus ze konden je ook meer aansmeren, de... bedoel ik maar te zeggen. Oh, je hebt dingen die je hebt misschien maar... wel heel gevaarlijk voor je waren. Ja, ja, ja. ja. Er zijn inderdaad in het verleden best veel ongelukken gebeurd hoor. Uh, je had ook. Uh, ja, jaren 50, 60, 70, 80. Mijn jaren ja. ook nog uh, waren het vooral de soigneurs die, die actief waren in, ja. het, uh, uh, in de peloton. Of die, die eigenlijk de medische verzorging op zich namen. En dat waren toch mensen zonder opleiding. En ja, van, uh, van een coureur ja. en daar hoorde ik ook toe. Uh, hadden ook geen enkele medische opleiding. Hè. Ik had wel een. Diploma in middelbare school met biologie als specialisatiefactor. En daar kom je niet zo ver nee, mee. Hè? niet in de toeren. In het uh, medische, nee. medische vlak. Maar uh, ja, het is, er is veel geëxperimenteerd in de sport... Uh, om, om, überhaupt, om, om, om goed te blijven en om, om goede prestaties de, te leveren. Denk jij dat, dat er collega's van jou zijn die juist daardoor jong, te jong zijn overleden? Dat is een hele moeilijke kwestie... Er zijn uh, in het begin van de jaren negentig heb je, heb je een heel aantal sterfgevallen gehad. Uh, als je dan Nederland en België uh, neemt, dat waren er volgens mij al een stuk of tien, elf, uh, eigenlijk op een paar jaar tijd. En er is wel eens geprobeerd om uh, een relatie te leggen met, met de opkomst mm. van, van Epo. Maar dat is eigenlijk uh, ja, op geen enkele manier is dat mm. hard uh, gemaakt. Het is een, t is, t is een, ja, een beetje een sinister samenloop, zou ik kunnen zeggen. Maar dat ja. hoge aantal blijft verbazen. Het blijft wel inderdaad verbazen. En, ja, goed, en vanuit het verleden zijn, zijn er natuurlijk wel, ook wel euh, een aantal doden bekend. Tommy Simpson. Hè, dus, dan maar ja, goed, daar dus rij je. 67. toe. Hè? Ja, ja. heb je het vooral over de periode dat de amfetamines ja. echt in zwang waren. Maar, euh maar Bert Oosterbos, later... Uh, Bert was iets later, maar waar, waar dat mee hij was toen alweer amateur. Hij was mm. professioneel af, dus yeah. dat is ook uh, niet, uh, niet helemaal ouder. Uh. Peter, uh, ik neem je mee naar 1981. Al of niet, met doop. <laughs> dat was je debuut, hè? dus zo erg zou het niet geweest zijn. Nou ja, ik moet tot mijn grote spijt bekennen. Dat doe ik dan ook maar meteen. Dat dat, dat uh, mijn, mijn eerste jaar, dat was gewoon een helemaal klein uh, jaar. 1981, en je wint de koninginnenrit naar Alpe En daar komt hij in het zicht van de camera's Peter binnen. En nu doorhalen, schakelt nog. Hij gaat het halen, en wat voor een overwinning. Een meer dan klinkende overwinning, daar de drie erachter. Vol doorgaan nu. En dan gaan we een nieuwe toerzegen opschrijven voor een Nederlander. Rijd door, want daarachter komen Van Impen, Ino en Alban. Hij gaat het winnen. Schitterend. Peter winnen, wint de etappe. Op Alpe d'Huez. Wie had het gedacht? Hij zelf misschien. Eén is winnen. Uh, als je met terugwerkende kracht de vraag van Mart beantwoordt... wat had je zelf gedacht toen, toen in je debuut op weg naar Alpe d'Huez? Um, ja, je eerste, je eerste toer die je rijdt, dat is uh, meestal de, de, de fijnste toer om te rijden. En Dat is juist omdat je helemaal niks weet van zijn Tour. Je, je vertrekt erin. Je weet niet of dat je drie weken achter elkaar... op de fiets kunt uh, blijven zitten. Dat zijn enorme... Je zit alleen met vragen. En, uh, en alles is nieuw. Natuurlijk wordt ook anders gekoerst. Um, en in mijn geval... bleek het uh, juist dat ik... na twee weken pas echt, <laughs> echt... goed begon te rijden. En we kwamen toen net in de Alpen. Um, en toen heb ik inderdaad... Um, het zat eraan te komen. En op die dag heb ik wel echt uit kunnen halen. Maar het, die winst was echt gebaseerd op een gebrek aan routine. Want ik heb ook meteen de kaars helemaal uitgereden die ja, dag. Ja, het was op. <laughs> nou ja, maar goed, je, je kan een kaars slechter uitrijden. Uiteindelijk, Wat dacht je onderweg, weet je dat nog, toen de richting uh, op de west dat je de finish in zicht kreeg en dacht je gaat een debutant winnen? Ja, die laatste beklimming kijk die demarage die ik te plaatsen, dat was sowieso te vroeg. En het was een vrij lange rit, het was een ongelooflijk hete dag. Maar ik ben die laatste vier kilometer uh, ja, echt zo on onvoorstelbaar uh, kapot gegaan. Dat, dat het ook, ook met je bewustzijn... Uh, Wat je zie doet, je dan uh, voor ja, je, behalve misschien al die, al die mensen langs de kant van de weg? Um, ja, die mensen die, die zie je, maar die krijgen toch iets andere uh, uitdrukkingen op hun gezicht. Oh. Het is niet alleen een feest. Wat ik, zie jij dan in die mensen? Ik had toen. In die, die tijd had ik het idee dat, dat ik in een schilderijtje reed. van uh, de Vlaamse schilder James Enzer. Dus uh, <laughs> <laughs> wat zie je dan? <laughs> dan zie je toch een, ja, een behoorlijke mensen. met ja, een maskerade eigenlijk. Ja, ja bizar. Ja. Peter, wij vragen onze gasten altijd naar hun nieuws van de week. Uh, wat is jou opgevallen in de media? Ja, wat ik een heel grappig berichtje vond, dat was de beenbreuk van Stefan Groothuis Die had ja, net uh, na het schatzen. seizoen, na, ja. dan gaat hij uh, potjes snowboarden en uh, dat, gaat, uh, dat gaat eventjes niet goed. Nee, dat was zijn kuitbeen geloof ik. Ja, zo, ja, ja. ja, ja, ja, ja. nou ja, en dan, dan kun je, je ook wel stellen van nou, ja, als je dan toch iets moet breken, dan is het ook wel weer precies het goede moment. Het is nog getimed ook. Na het seizoen, ja. Ja. ja. Vind het niet, eh, niet onverstandig van hem? De, uh, nou, dat je dat soort dingen doet, ja. waar je denkt van... ja, jongen maar je moet nog een seizoen door. En denk aan je toekomst, je bent een topschaatse. Wees voorzichtig. Ja, ik denk als je te angstig bent, dan trek je ze dingen ja. ook, ook juist naar je toe. Als ik, als ik naar mijn eigen uh, wielercarrière terugkijk... dan stond er in onze contracten niet specifiek iets van... je, moet, uh, je mag dit niet of je mag uh, dat niet. Er stond bijvoorbeeld wel in, je moet... Uh, uh, op, op, op, op de jouw eigen momenten moet je... Moet je goed in vorm zijn. En impliciet stond er wel in dat je geen gevaarlijke dingen moest doen nee. uh, daarvoor. Maar uh, het werd niet direct vermeld. Ik had, ik had wel een collega die mocht erg graag op een crossmotor rijden. En die brak op een gegeven moment ook een been terwijl hij daarmee bezig was. En hij durfde dat uh, niet tegen, tegen de toenmalige ploegleider uh, nee. te vertellen. En hij was dat toen de smoes bij dat hij van een trapje gevallen was met het uh, draaien van een peertje en uh, de lamp. Dus hij voelde intuïtief aan. Dat is niet goed. Dat, ja, ja, ja, ja. Peter Winnen, u kent hem ongetwijfeld van de overwinning op Alpe d'Huez. Hij won uh, drie etappes in de tour. Hij stond in 1983 als nummer drie op het podium in Parijs. werd Nederlands kampioen in 1990 en schreef het boek uh, God of Duivel, en daar horen we zo meteen meer van. Dan horen we ook de klachten ingesproken op ons uh, antwoordapparaat. Ik meld u ook nog even dat de stand bij Utrecht ADO 0-0 is. En de commentator Bas Tichler die, uh, die geniet erg van de rust... want het was geen beste eerste helft. Hij is blij aan de thee en het uh, broodje uh, kroket. Onze vliegende kip met een uh, rubriek vanaf vandaag 11 weken lang... in een speciaal jasje. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een schitterend holkentje. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kiep. Ja, terug bij Arnold Muren in Volendam. Eh, vlakbij de dijk eh, woon je. Dat heb ik net gezien. Dat is eh, 100 meter lopen. Niet eens, denk ik. Hè? Ja, Volendam is niet zo groot, dus daar ben je zo. Ik zie een heel mooi shirt liggen uit 1988... Met een heel klein broekje nog. Dat heb je gedragen, hè? dat oranje tricot. Ja, dat tenuutje wat daar ligt, dat heb ik gedragen in de finale. Ja. Dat is natuurlijk heel anders dan dat ze, wat ze nu dragen. Hè? Ze hebben nou voetbalbroekjes, dan uh, zie je bijna hun benen niet meer. Maar in die tijd zag je nog wel het been. Dus dat, uh, dat is inderdaad het uh, tenuutje wat ik gedragen heb. Ja, maar je hebt het wel gewassen. Ja, dat moest wel gewassen worden, ja. Ja, had een beetje stinken natuurlijk. Ja. Maar ik zie ook een mooie prijzenkast. Mag ik hem heel even open doen? Ik zie al een boek natuurlijk van uh, alles over links. Ja, je was zo linksbenig als maar kon. Maar ja, uh, Volendammers hebben techniek, dus je kon heel wat met, link met het linkerbeen. Vandaar ook die voorzitter van Barsten, waar hij natuurlijk zo mooi op scoorde. Maar ik zie ook allerlei medailles liggen. Ik zie een Europa Cup 1. Ik zie uh, Ipswich waar je geweest bent, Hall of Fame aan muren. Uh, allerlei andere prijzen. Daar mag je trots op zijn, hè, wat jij gewonnen hebt. Want je hebt alle cups gewonnen, hè? Ja, maar nogmaals, dat duurt natuurlijk niet alleen. Ik heb wel het, het, het geluk gehad dat ik, dat ik eigenlijk altijd in de top heb gespeeld. Ik heb eigenlijk nooit voor degradatie hoeven te voetballen, waar ik ook speelde. En, en ja, dan is het prijzen winnen natuurlijk wat, wat makkelijker geworden. En ja, als je nou de eerste periode AX nagaat, toen werden ze kampioen. Ze wonnen de Nederlandse beker. Ze wonnen wat nu de Champions League heet, wonnen ze. De Supercup, de wereldbeker. Alles wat er in één jaar te winnen viel, dat wonnen ze toen. Ja, daar maakte ik toen ook deel van uit. En natuurlijk ook de finales die je dan speelt. Ik kan me herinner tegen Mechelen, die finale verloren we in Ja, Dan krijg je toch toch zo'n medaille, dus die liggen er allemaal bij. Nou ja, dan heb je natuurlijk die FA Cup finale. De winst met Manchester. Met Ipsits tegen AZ ook? Die heb ik nog vergeten, Ipsits AZ. Die hebben we natuurlijk ook nog gehad. Dus je hebt natuurlijk door de jaren heen wel wat finales gespeeld. En twee keer op Wembley gestaan of niet met de FA Cup? Ja, twee keer. waarvan de tweede keer speelde ik niet. Ja, dat was de Geverton. Die wandelen ze met 1-0. Ja, toen ging je daarna weg, geloof ik. Hè? Toen had je, had je het wel gehad daar. Nou ja, dat was, in, dat was in 1985. En toen had ik eigenlijk aangegeven en overeengekomen met Manchester... dat ik een jaartje zou blijven. Alleen, ja, dat is het snelste transfer ooit geweest, denk ik. Toen belde Sjaak Zwart op. Hij zegt, Arnold, wil je een wedstrijdje meespelen met, met Loki Ajax? Ik zei, ja, Sjaak, dat wil ik best doen. Ik zei, maar ik zit nou even in Manchester. Hij zegt, je moet lekker weer hier naartoe komen. Zegt hij, want uh, we hebben je nodig hier. Ik zei, ja, Jacques, maar ik ga niet de telefoon op pakken. En van, ja, jongens, dan kom ik weer aan. Ik zei, ik ben ook 35. Hij zegt, nou ja, Johan wordt trainer, ik bal hem al even. Toen na een kwartier balde Johan op. Dus <laughs> de eerste vraag, waar zit jij nou? <laughs> ik zei, nou, ik zit nou hier. Hij zei, ja, maar je moet hier naartoe komen, want ik heb je hier nodig. Ja. Hij zei, ik heb een linksboot nodig, ik heb wat met ervaring nodig. Ik heb, ik heb een jonge ploeg. Ik zei, ja, ik zei, dan moet ik hem toch een beetje op de emotionele toer gooien. Met, met Martin Edwards, die toen voorzitter was. Nou ja, toen heb ik me een verhaal verteld van uh, nou ja, ik in Volendam uh, weer gaan wonen. Mijn huis die staat er nog. En uh, mijn kinderen moeten naar Nederlandse school. En het is wel voor mij wat makkelijker om uh, in Nederland weer uh, bij Ajax te gaan voetballen. Ja, dus die voorzitter dacht, die voetbalt nog een paar maanden. Dat is het is afgelopen. Maar ik heb toch nog vier jaar daarna nog volgehouden. En wat voor jaren? En, uh, ja, dat zijn leuke jaren geweest. Ja. Ja. En win je ook nog de Europa Cup 2 met Ajax? Uh, in, in die periode, je speelt uh, nog een keer een tweede finale met, uh, met Ajax, ook in de Europa Cup 2. Um, maar wat is er daarna gebeurd toen je gestopt bent? Volgens mij ben je toen met je broer een voetbalschool begonnen, met Gerry. Ja, dat was uh, eigenlijk in 1989, toen stopte ik. En uh, dat was ook een moment dat, dat uh, mijn broer uh, vrij kwam. En uh, ja, we hadden steeds wel wat gezicht. We moeten eens kijken over wat we samen kunnen gaan doen. Toen in eerste instantie zijn we met, met, uh, met VI samen wat gaan doen. En toen hebben we zo'n 150 verenigingen bezocht door het hele land. Hè, van van, van Volledam tot Maastricht tot Groningen. En ook vaak twee keer op een dag. En daar hadden we ook sponsors uh, bij betrokken. Die, die zorgden dat iedere kind een shitje kreeg. En dat hebben we zo'n zes jaar gedaan. Toen ben ik uh, een van de assistenten geworden bij, bij de FC, FC Volendam. Dat heb ik nog tweeënhalf jaar gedaan. En toen, uh, in het jaar 2000, toen, uh, ben ik weer bij AX terechtgekomen als jeugdtrainer. En, en uh, ja, dat, dat, dat heb ik zo'n zo jaartje of tien nog volgehouden. Totdat ik eigenlijk geopereerd moest worden. Uh, Met twee heupen zijn eruit. En dat is twee jaar geleden gebeurd. Ja, waardoor het, het, het werken met, met kinderen toch moeilijk is. Hè? Want je wil het zelf voordoen. En dat ging wel steeds moeizamer. Uh, ja, dat is een beetje een vogelvlucht wat ik uh, tot nu toe heb gedaan. En wat ik nu doe is... Uh, ik doe nogal wat werkzaamheden voor Ajax. Met name in buitenland. Uh, daar ga ik met iemand naartoe op, op aanvraag. Uh, die willen altijd maar weten uh, hoe doet is dat nou met uh, hoe kan dat nou dat al die spelers uh, in zo'n klein land. Het is de beste jeugd van de wereld uh, wordt er gezegd. Ja, nou goed erg veel. Ik heb begrepen dat er nu 70 jongens die opgeleid zijn. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in buitenland voetballen. En ja, vooral de Scandinavische landen, hè, Noorwegen, Zweden, Denemarken, de, waar we dan wel eens zitten. Ja, dan nou praten we over de jeugdopleiding, maar ook over mijn carrière. En dan ga ik nog wel eens het op om, om te laten zien hoe wij uh, bij Ajax werken. Laat ik het zo maar zeggen. Maar het is geen fulltime baan, hoor. Het is, het is, uh, zo nu en dan word ik opgeroepen. En, uh, ook wel eens opgeroepen als een buitenlandse vereniging bij Ajax op de toekomst komen kijken. En die moeten dan getraind worden. En dan, uh, ja, dan neem ik dat ook vaak voor mijn rekening. Ja. Kortom, uh, mooi leven nu. Jawel, ik, ik ben bijna 62 nu. En uh, ja, dat zal nog steeds in de teken staan voor voetbal. Dank je wel voor dit gesprek. Arnold Meuren en Jules van der Wart. Onze gast uh, krijgt uh, elke week uh, van een oude bekende een uh, speciale brief, een gesproken brief. Peter Winnen, oud-wielrenner, columnist, schrijver van het uh, volgende week te verschijnen boek God of Duivel. Speciaal voor jou is er iemand die dit heeft opgeschreven. Stop, oh yes, wait a minute, the postman. Wait, wait, wait yeah, yeah. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Peter. Weer een nieuw boek, God of Duivel. Nou, die hebben wij wel ontdekt tijdens onze carrière samen. We zijn ooit begonnen bij ijsboeken in 1980. Een hoop avonturen beleefd, hoop leuke dingen gedaan. Ook privé zijn we lang samen opgetrokken. Ik zal nooit vergeten op een donkere winteravond in 1981... dat je bij mij in Limburg voor de deur stond met je nieuwe vriendin Yvonne... waar je nu nog gelukkig getrouwd mee bent. Ik zal nooit vergeten dat we al die jaren samen de kamer hebben gedeeld. En ook soms de hotelbalkons. Dat we ze nu en dan een, een pakje check leegrookten leger, samen om alle wereldproblemen de revue te laten passeren. Maar goed, overdrijven deden we niet, want uh, ook aan roken mocht je natuurlijk niet verslaafd raken. Maar desondanks altijd wel heel prettig. En uh, ja, wat ik, uh, wat ik ook uh, wel knap van jou vond uh, na je carrière, dat je je draai hebt gevonden in de journalistiek als, uh, als schrijver. Ook als boekenschrijver. En ik vond het prachtig dat je verleden jaar. een, uh, een mooie performance gaf uh, tijdens de verkiezing van de wielrenner van het jaar. Waar jouw passie voor het wielrennen van afspatte. Ik moet zeggen, we hebben zoveel mooie dingen samen beleefd. En. Uh, ja, we moeten de komende jaren. die paarden maar weer eens wat vaker uh, kruisen met elkaar. Zo nu dan maar weer eens een checkje roken, dat lijkt me wel een goed plan. Hartelijke groet, Theo de Roy. Theo ja. oud wielrenner, maar ook. Uh... Een uh, man van het Rabobank, Raboploeg, hè, waar die mee moest stoppen in 2007, dat gedoe, Rasmussen en zo. En waar, uh, je moest lachen. Toen je, eigenlijk al, toen je de, de, de eerste ademhaling van Theo de Roy hoorde. Ja, ik hoorde meteen ja. dat het uh, Theo was. En het uh, is dus inderdaad wat hij zegt, ze hebben heel veel uh, dingen gedeeld. Hè. We komen al bij, bij onze eerste ploeg. We waren de twee uh, Nederlanders, de twee Hollanders. hè zijn de we hebben... Uh, we hebben elkaar op de kamer uh, gelegd. En, uh, eigenlijk zijn onze carrières uh, hebben best uh, lang, langs elkaar opgelopen. Uh, met, ja, met elkaar, lopen, elkaar ja. opgelopen, ja. ja, ja, ja. ja. En eigenlijk... die ook, we kennen elkaar privé vaak, ik maat ik elkaar wel. Ja, en... Heb je jouw uh, toenmalige vriendin huidige vrouw uh, uh, zo ongeveer zijn eerste mogen uh, aanschouwen? Ja, ja, zo was dat. Uh, ja. hij, hij, ja, hij heeft het gewoon een licht gegeven toen, en anders. Uh, was het had... niet doorgaan. <laughs> nee. nee. Zeg Peter, maar um, ik, ik hoor wel dat de, ja. de contacten wat verwaterd zijn. Um, die, ja, kijk, na, na zo'n uh, zo carrière, gaat iets zijns ja, Theo is dan aan het wielrennen gebleven en ik trok andere uh, bergen en dalen in, zal ik maar zeggen. Uh, maar, maar toch de laatste tijd hebben we toch weer regelmatig contact, ja. hoor. Mooi. Ja. So, maar wat was jouw ingeving destijds om te zeggen... ik ga echt een radicale andere kant op? Jij bent de kunstacademie gaan doen, bij gaan schrijven. Uh, je had ook ploegleider kunnen worden, misschien van zoals De Roy uh, en in die uh. wielwereld kunnen blijven. Had gekund. Nou ja, je, je bent... Uh, Kijk, als, je, als je stopt met, met, met, met topsport. dan ben je ja, min of meer gepensioneerd. maar je bent ook nog lang niet uh, dood. En ik stapte daaruit en ik had toch het gevoel dat. Uh, dat er andere trainen te onderzoeken waren. Uh, dus echt oude liefdes. Hè? Dus het, uh, het, het artistieke, daar was echt niks mee gedaan. Uh, al die jaren. Uh, het schrijven, waar ik toen al min of meer mee bezig was, wat ik in mijn, pu mijn pubertijd uh, heel veel uh, gedaan had. Dus er waren andere mogelijkheden. En daarbij kwam, kwam het gegeven dat... Uh, op het moment uh, begin jaren negentig dat ik uit die sport stapte... toen zag ik dat toch wel uh, een beetje escaleren naar bij de hand lopen. Ja. Dus met, uh, met die medicaties, met die steeds gesofisticeerdere uh, methodes... Uh, en daar, daar wilde ik op dat moment uh, gewoon niet uh, bij zijn... Het is voetbal. De tweede helft is begonnen in Utrecht. Bas. 0-0 nog altijd. In de eerste zes minuten van de tweede helft... heeft Utrecht meer laten zien dan in de hele eerste helft bij elkaar. Het heeft vier behoorlijke mogelijkheden gehad eigenlijk al. Twee schoten van Toornstraat. Tussendoor een aardige poging nog van Van de Gun... waarbij vooral de actie knap was. Opgezet zelf, vanaf de linkerkant naar binnen getrokken. Twee verdedigers op het verkeerde been... maar daarna huizenhoog overgeschoten. En de grootste kans was merkwaardig genoeg een soort toevalstreffer. Nou ja, geen treffer, maar u begrijpt wat ik bedoel... Oor vanaf de linkerkant een mislukte voorzet die omdat denk ik de keeper van Den Haag in de tweede helft tegen de zon kijkt door de heer Coutinho ook niet goed werd ingeschat. En die belandde maar net over, het, over de lat op het dak van het doel. Die had er maar zo in kunnen dwarrelen. Zelfde Oor is nu aan de linkerkant opnieuw aan de slag en probeert zijn tegenstander Omero voorbij te lopen. Dat lukt niet omdat de Nigeriaan een voet uitsteekt. Dat levert Utrecht wel weer een hoekschop op. Maar Utrecht ligt duidelijk boven in het begin van de tweede helft. In een duel in de Galgwaard waar de zon altijd vrolijk schijnt. Dat goed veel. Want de eerste helft was niet heel erg leuk. De tweede helft wordt dus wel aantrekkelijker. Het is 0-0. Peter Winnen, wielrenner in, uh, in de jaren tachtig. Zeker succesvol. Met een derde plaats in het algemeen klassement in de Tour de France. Een paar keer Albuès gewonnen. Nederlands kampioen ook nog geworden. Ik zou bijna zeggen in de nadagen. Dat was in 1990. 90 was dat, ja. ja. Nog even op de valreep bijna Nederlands kampioen. Hè? Ja. Ja, Hoe voelt, is dat een titel die ook wel waarde heeft? Ik bedoel, waarde in de, in de, in de traditie van eerst al duest doen... en dan Nederlands kampioen worden. Het is bijna de omgekeerde opbouw, zou je zeggen. <tie> Jan. Nou, kijk, Nederlands kampioenschap... het uh, geldt voor elk nationaal kampioenschap... of voor wereldkampioenschap. Uh, daar hangt uh, aan dat je een heel jaar in een bepaald truitje uh, rijdt. En zo'n truitje, dat heeft wel status in een peloton. Ja, dat is waar. Uh, dus in die zin is het wel interessant om uh, nationaal kampioen te worden. En ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat het een van de moeilijkste wedstrijden is om, uh, om te rijden. Waarom? Het, het is een spel tussen twee of drie uh, grote ploegblokken. En, uh, dus, ja, het, is, het is vrij ingewikkeld. En om daar dus als nummer één over de streep te komen. Ja. Ja, als ja. ploeg en bovendien als individu. Ja, ja, ja. ja. Peter, uh, leugens in de wielenwereld. Je, je hebt er veel over geschreven. Uh, je, je doet het vandaag de dag nog schrijven over doping. Ja, er is een vraag binnengekomen uh, van Twan van Bernie zegt, raken we er ooit over uitgepraat trouwens... over het verschijnsel doping? Um, ik denk het niet. Um, doping is van alle tijden en dat zal voorlopig ook nog, nog wel zo blijven. Maar... Uh, het, het, het blijft wel een ongelooflijk interessant ja. onderwerp. Het, het raakt aan iets wat, wat ook buiten de sport geldt natuurlijk. Uh, uh, ja, wat, wat... wat raakt het in de buitenwereld dan? Nou ja, wat, wat kun je je permitteren om, om beter te zijn dan een ander... om ook groter te zijn dan een ander, om meer geld te verdienen dan een ander. Dat zijn eigenlijk universele en morele oh, vraagstukken. Dus uh, je, je moet het ook niet terzijde schuiven, hè? Ik, ik lees ook vaak op, uh, op internet vooral Nou ja, nou is het wel genoeg wees. Nu willen we weer gewoon naar de koers kijken. Ja. Um, nou ja, wij willen als kijker, luisteraar het liefst. een Qua ja, ja, ja, ja, ja. schone toer en uh, eerlijke strijd. Uh, die illusie willen we in ieder geval koesteren. Ja, ja, het gaat om, om, om, om de illusie. Um, er is in, in de loop van de jaren is er wel al heel wat uh, veranderd in goede zin hoor. Um, maar je kunt er op verschillende manieren naar kijken naar dat, naar dat hele dopingprobleem. Van, uh, kijk, een dopingprobleem kan ook gecreëerd zijn. Hè? Want waarom zou je uh, hulpmiddelen verbieden in sport? Ik bedoel, uh, er worden ook fietsen gemaakt die aerodynamisch zijn. Uh, uh, er worden met, met, wat met diëten gewerkt, met, met wetenschappelijke trainingsmethodes. En wat zou erop tegen zijn? Uh, om een, een lichaam met uh, behulp van medicatie ja. helemaal op punt te brengen. En als je die vraag voor jezelf beantwoord? Kijk, het, het, het is een visie, hè? Het, het is een standpunt. Uh, maar je hebt er vast ook wel eens over nagedacht. Ik heb er inderdaad wel eens over nagedacht. En wat zou uh, dan uw antwoord zijn ter zake? Um, ik was zelf in, in, in, uh, in mijn generatie, jaren tachtig, was, was ik vrij liberaal, hoor. Mm. Ik, ik hanteerde een standpunt... Uh, als iets medisch noodzakelijk was, dus als, als iets al als een behandeling uh, gezien kan worden, dan had ik geen, er geen enkele moeite mee om ook af en toe iets om me te laten behandelen op een manier die je in principe niet mocht. Maar uh, ja, maar wacht even. Een behandeling is iets omdat je iets mankeert. Ja, dat is meestal zo, ja. Ja, ja dus dan mag het. Tenminste, dat, dat, dat was mijn, mijn persoonlijke ja, opvatting. Er bestond in die tijd bestond hmm. al, al een verboden lijst, hoor. Ja, weet ik. Dat bestond ja, al ja, allemaal, ja, ja, en natuurlijk. sterker nog, het was een totaal chaos aan verboden lijsten. Want elk land had een aparte verboden ja. lijst. <laughs> en, en elk land werkte met aparte laboratorium. En het ene kon dit gevonden worden, en het andere dat niet. Het was, het was, uh, het was geen uniform uh, uh, uh, ja, benadering uh, van het probleem. Maar... Ik, ik hanteerde inderdaad hetzelfde standpunt. Uh, medicatie is medicatie en uh, preparatie is, is, is, een, is een heel ja. ander uh, ding. En dan moet je, uh, ja... Maar ja, Bert van ja. Asten zegt... als alle renners van de afgelopen twintig jaar eerlijk zijn... zal Lens dan niet uiteindelijk toch de beste zijn. En wat about Ma Miguel Indurain Dat is ook een krasse prestatie. Ja, is ook zo. Uh, ja. Kijk, op die manier wordt er inderdaad vaak naar gekeken... van als iedereen het doet, dan maakt het een ja. enkel verschil. Maar dan... Alleen de een doet het wat slimmer, beter dan de ander... Ja, um, je, moet, je mag niet, wel niet voorbij gaan aan, ja. de, aan, aan de enorme drama's die hier aan, aan, dit soort, Zeker, die aan ja. de grondslag liggen. Kijk, um, in de jaren negentig is het, het, het hele medische gebeuren rondom de sport is, is totaal geëscaleerd. Hè, tot en met. Het, het heeft vooral de zaak Armstrong weer aan het licht gebracht. Het, ja, die, de, de bloedtransfusies. Hè? Die smikkelapparij en gij klideren met dat bloed. Uh, was mm. zelfs op hoteltoiletten uh, gebeurde. Ja. En er ontstond toch wel langzaam maar zeker een generatie uh, wielrenners die elkaar zo verschrikkelijk moeilijk en lastig maakten. Uh, ze dreven elkaar naar de grenzen en ze dreven nou ja, elkaar bijna de dood in, als het ware. En, als je het boek van uh, Tyler Hamilton leest, de, wie de mm. Mafia, zei je, ja, als je niet doet. Dan heb je volgend jaar geen contract meer. Dan fiets je achteraan in het uh, peloton als je om je heen kijkt. De een na de ander, de bloeddoping, EPO, meer zuurstof. Ja, maar animals, Hamilton, uh, zegt de, Hamilton die schrijft er ook bij dat hij er niet echt uh, gelukkig mee was nee. met deze praktijken. En dan komen we denk ik bij, bij een fenomeen uit wat bijna niet benoemd wordt. Kijk, uh, de laatste maanden hè, met al die sandalen krijgen we een idee van, we hebben hier te maken met een sport... die, nou ja, 90% van wat, wat zich daarin in begeeft, uh, is, is fout. Hè? Is, is fout ja. in, oorlog, uh, of fout in oorlog geweest in elk geval. Zeker de top. En, en al helemaal de top. Uh, dat, dat was misschien de praktijk. Maar uh, een andere praktijk was dat 90% van uh, die mensen... die zich met die praktijken uh, bezig hielden... hadden daar eigenlijk helemaal geen zin nee. in. En, uh, en voelde zich als het ware nog helemaal naar een hoek... of naar, naar hun eigen uiterste grenzen gedreven. En uh, dan kun je stellen van als, ja, als iedereen het doet... Dan, dan maakt het toch niet uit. Maar ik, ik, het gaat mij vooral om, om, om de drama's... de, de, de, ja, persoonlijke, er de menselijke ja. drama's die hieronder liggen... en ja. uh, de nood waarin ook bijna een hele generatie... of twee generaties in, in verkeerd hebben. De zelfmoord van Pantani is natuurlijk een tragisch dieptepunt.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 Ik wilde even een opmerking maken over Tom Egbert. Hij zegt, uh, de commentator in Twente is Jeroen Grutter. Maar ik weet al een heel tijdje dat hij raakt in Almo -no is. Dus Tom uh, zat ernaast. Ik zag uh, op BNN op zaterdag dat een bejaardecool opgericht is. Daar is niks mis mee. Maar dat iedereen zeker een ongeluk zit te lachen als je die uit ziet zingen. En dat vind ik heel denigrerend. Ik wilde zeggen dat ik die muziek die nu gedraaid wordt met nieuwsuitzendingen van Laura Renssen en Marcel Oosten en dergelijke, dat ik die muziek tussendoor niet op prijs stel. Ik heb die zender aan voor het nieuws en die plaatjes die interesseren me totaal niet. Die verslaggever die heeft het over de, het woord Hagenees. En dat is iets wat er ingeslopen is de laatste jaren. Het waarschijnlijk ontstaan bij zo'n programma van Harry Jekkers. En als Hagenaar stuigt het mij behoorlijk tegen de borst. Wij zijn geen Chinezen en, en überhaupt vind ik het een verbastering. Het is gewoon Hagenaar. Ondertitelingen op de Nederlandse tv, vaak zijn deze neerbuigend en erg inconsequent. Bij uitgesproken dialecten, als voorbeelden noem ik flikken Gent bij de Tros, nu wordt bij het minste of geringste regionale accent alleen al ondertiteld. Dat is zwaar overdreven en is randstedelijk arrogant. Op de radio wordt ook bijna nooit vertaling of hertaling in die context erbij gegeven. Dus waarom op de tv dan wel? Stop met het neerbuigende en inconsequente ondertitelingsbeleid. Ik zou bijna zeggen, ondertitel liever het politieke establishment met zijn blufferige nederengels. Dank u. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Ondertiteling van dialecten op televisie. Het gaat voor alle duidelijkheid om ondertitels die automatisch in beeld komen... dus niet handmatig worden toegevoegd via teletext. Wanneer wordt voor die vaste ondertitels gekozen? Het is uh, even gevraagd aan de woordvoerder van de publieke omroep, Erik Kroeze. Hoe komt die keuze, meneer Kroeze, tot stand voor wel of niet ondertitelen bij een dialect? Soms is het zo dat er veel omgevingsgeluid is of dat iemand in een accent of een dialect praat. Een programmamaker kan er dan voor kiezen om het te ondertitelen. In dat opzicht wordt er geen onderscheid gemaakt tussen he, welk accent het betreft. Dus het kan een noordelijk accent zijn of een zuidelijk accent. Uitgangspunt voor de maker is dat het programma goed te volgen is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het programma Flikken Gent... dan heeft blijkbaar de eindredactie van de Trosse voor gekozen om het te ondertitelen... omdat zij bang zijn dat de kijker het programma anders niet goed kan verstaan en niet goed kan volgen. Het is dus een vrije keuze van de maker om die afweging te maken. Vrije keuze van de programmamaker, eigen afwezing... Uh... Mark van Oostendorp, goeiemiddag. Goeiemiddag. Taalonderzoeker bij het Meertens Instituut. Uh, hebt u er een verklaring uh, voor dat zo'n maken de ene keer denkt... iedereen uh, verstaat het en de andere keer niemand weet het? Nou ja, uh, het, is, het wordt kennelijk... ik wist dat eerlijk gezegd niet, want het wordt dus kennelijk... inderdaad helemaal uh, aan de programmamaker zelf open, overgelaten. En dan, ja, dan schuilt er natuurlijk een, uh, een subjectieve factor, uh, factor in... En we weten dat ook. Dus als je mensen vraagt om te schatten of iets wel of niet verstaanbaar is... ja, daar zitten allerlei uh, subjectieve factoren in. En uh, bijvoorbeeld is het heel vaak asymmetrisch. Dus het komt heel vaak voor dat uh, nou ja, de spreker van dialect A... de spreker van dialect B wel kan verstaan, maar omgekeerd niet. En als dat zo is, dan is het ook nog eens heel vaak zo... dat uh, ja, degene die wel verstaan wordt, degene is die woont in de regio die wat uh, die het wat beter doet, die wat uh, economisch het wat beter doet, die wat, uh, nou ja, waar de mensen tegen opkijken, terwijl de, degene die niet verstaan wordt, daar wordt dat betekent eigenlijk vaak een soort van erop neer Kijk, Dat betekent gewoon minder je best doen om het uh, om het te willen verstaan. Ja. Dus, uh, ja, dat begrijp ik. Aan de andere kant wil je dat de boodschap uh, overkomt. En, en ligt er dan niet ergens een lijstje, bijvoorbeeld bij u als uh, taalonderzoeker bij het Meertens Instituut, dat u zegt. Een Groningen die heeft meer moeite met het Brabants dan een Limburger. Uh, dus ja, nou uh, kom op, ondertitelen. <laughs> ja, maar ja, dat. Het probleem is dan natuurlijk dat een, dus een, een Groninger heeft dat dan misschien wel en een Limburger niet, maar het gaat toch over de landelijke omroep, dus uh, ja. je, ondertitelt voor, je ondertitelt voor het hele land. Ja. Mij, het lijkt mij eigenlijk, eerlijk gezegd, het lijkt mij heel simpel, uh, het is alleen niet te betalen, maar eigenlijk zou natuurlijk alles ondertiteld moeten worden, alles en iedereen zou ondertiteld moeten worden, want er zijn natuurlijk ook gewoon ja. nog kijkers die... Uh, sowieso mensen moeilijk uh, te verstaan vinden, bijvoorbeeld omdat ze last hebben van hun oor of zoiets. Ja, dus uh, het hele, uh, al het nieuws gewoon ondertitelen. Als de minister-president zegt uh, a priori, dan uh, moet daarbij komen a priori, is dan de, dat iedereen het begrijpt. Wil u zover gaan? Zodat ook de dogen en slecht horen het uh, begrijpen. Dus ja, dat, maar ook op, de mensen die dat woord op, helemaal op... niet kennen. Nou, ja, kan ja, ook. Oh, ja. Ja. <laughs> dat zou ook nog kunnen. Nieuw probleem. Ja, de, nou ja, gelukkig. We gaan nu langs de langzaam ja. natuurlijk nu naar een, een, een tijd van digitale media... waar je de, de hele tijd al van, van dat soort achtergrondinformatie er nog ja. ook nog bij kunt krijgen als ja. je wil. Zeg maar, zou er niet gewoon beleid op moeten worden losgelaten? Zou je dat adviseren? Uh, ja, nou ja, mijn advies zou dus zijn een heel simpel beleid, namelijk alles ondertitelen. Ja, dat is het. Ja. <lacht> dan ben je van alle problemen af. <lacht> Precies, dan heb je nooit ja. meer... Uh, Enige subjectieve factor. Nee, dat is waar. Alles kan ook via teletext, natuurlijk. Pagina 888. Nou ja, bedankt even voor dit inkijkje, Mark van Oostendorp. Van het Meertens Instituut. Bastigro, Utrecht, Ado. Ja, nou ja, wat dat moet ik wel zeggen. De lekker, dat zou ik niet doen. Want uh, dan loopt het uh, de moeite echt niet. Nou, het is niet heel veel. Nee. 65 minuten, Utrecht heeft een opleving gehad net na rust. Dat heeft drie, vier kansjes opgeleverd waar ik het al eerder over had. Dat ook Wouters uh, niet meer zo tevreden is. Het is 0-0, ik weet niet of ik dat eigenlijk al gezegd had. Niet meer zo tevreden is dus blijkt nu dat feit dat hij gaat wisselen. Uh, Duplan gaat in het elftal komen. Dat is de eerste wissel aan Utrechtse kant. En Tommy Orr gaat dan naar de kant. Het beetje van het publiek. Want men is niet geheel tevreden hier. Ondanks dat het deelde van het stadion dus wel vrolijk en lekker achterover zit. Aan de kant van Ado is een keer gewisseld. ook. Kolk, die viel ook niet mee. Is vervangen door Poepom. En uh, nou ja, voor de rest kijken we een keer naar links en kijken we een keer naar rechts. En uh, hopen we dat er vroeg of laat nog iemand een goal maakt. Als u denkt thuis, Bas heeft geen ondertiteling nodig... spreek het vooral in op ons antwoordapparaat 035-6776-001. Peter Winnen, uh, je hebt veel over uh, doping uh, geschreven. En tussen vraag ik me dan wel af uh, wie zijn nek uitsteekt op dat gebied... wie gelezen wordt. En als het ware die wereld aanvalt, krijgt hij ook last van die wereld. Uh, ja, dat was, voordien was dat wel zo. En wat gebeurde er dan? Uh, nou, ik heb wel eens intimiderende telefoontjes mogen ontvangen. Uh, en ben ik, ja, verschillende interviews uh, toch wel met de grond gelijk gemaakt. Uh, maar dat heb, daar heb ik me toch nooit echt veel van aangetrokken, hoor. Nee, nee, nee. nee. Kijk, ik, ik, ik wist uh, wat vandaan kwam en ik wist hoe, het, hoe de onmerkte in het wilde milieu uh, werkte, uh, vrij sectarisch. Uh, nou, daar kon ik me toch niet echt uh, hmm. druk over maken. En kun je wel nog nee. je gezicht laten zien uh, als je uh, een koers wil bijwonen? Nee, dat is al lang bijgetrokken hoor. Uh, toch wel? Ja, en nee, ik heb vooral de laatste jaren, sinds dat er toch ongelooflijk veel uh, voor het voetlicht komt. Uh, ja, nou, iedereen snapt wel, uh, ondertussen in het wilde milieu, dat, dat je hier niet meer over kunt zwijgen. Nee. nee. Zo, je bent heel veel gaan doen na uh, het wielrennen. Uh, je hebt de kunstacademie uh, gevolgd, theater ben je ingegaan... en we gaan zingen, uh, ondertussen ook. Zullen we het nummer nog even laten horen, de eeuwige belofte? Dat is mooi. Het is mijn dag, het wordt mijn dag. Het is de dag des oordeels. Mijn poten lopen vol met fors, moraal als duizend vlinders. Mijn gat zit vol met dynamiet, mijn longen zingen, zingen. Maar wachten zal ik, wachten, op het maman supreme. Het wordt mijn dag, het is mijn dag, en we zijn er maar met zes. Een brood, een wesp, een modenaar, maar ik wacht, het is nog ver. Tot boven op de madeleine, als Jan zegt. Ja, maar toen zwemt de morel mee met de kopgroep. Dit is een kruiswegstatie, mensen. Onze eeuwige belofte ons verbe. Ach, wat gaan we dan beleven met onze zin? moeder komt uit en vader is Ja, dat is mooi om te maken natuurlijk. Ja, daar heb ik zo ongelooflijk veel lol aan gehad. Ja. Ik heb dan de tekst gemaakt en uh, ja, daar begint het dan mee. Hè. Dan wordt er heen en weer over, over het uh, internet uh, gestuurd. En uiteindelijk heb je uh, ja, een stuk muziek met tekst. Ja, is dit iets wat we in de toekomst nog meer van je kunnen uh, verwachten? Ehm... Um... Ja, misschien wel. Ik heb naar aanleiding hiervan ook wel, wel, wel wat opdrachten gehad... om liedjes te, te maken, ja. En Parijs Roubaix morgen in de krant, in, in column vorm? Ja, ik ga het nog wel proberen te volgen zometeen. Ja, het ligt, het ligt er aan... Uh, of, of, of er iets optionbaars gebeurt, of dat er iets leuks gebeurt... of dat je in elk geval iets met het onderwerp... Uh, maar, maar de deadline komt eraan natuurlijk. Ja, deadline ligt van mei op dinsdagochtend, negen uh, uur. Dus, uh, oh, dan kan kun je, me je nog even, uh, even broeden. Want het lijkt me wel een druk. Elke, elke keer een column die ook nog ergens over gaat. Ja, dat klopt. Dat klopt ook wel, hoor. En je hebt een deadline nodig om, om, om die druk op te bouwen. Uh, al te grote stress houd ik niet van. Peter, onze deadline is uh, nu. Dus ik dank dat je hier was. God of de Duivel ligt op tafel. Volgende week jouw nieuwe boek. Straks langs de lijn. Actuele sport. Goedemiddag. Spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch om meteen met Lex Peters. Gine... gine, la, gine lo, nou, zeg. Wat een woord is dat ook. Uh, soms lukt dat gewoon niet. Op een dag als vandaag lukt dat mij in ieder geval niet. Gynaecologisch, oncolo. De perstribune is een programma van Max